Ik zal inshallah in het kort in het Nederlands vertellen waar de preek vandaag over ging. We zijn al nou een tijdje terug begonnen met een reeks over het hiernamaals. En vandaag heb ik gesproken over de weegschaal. En ik ben begonnen door te zeggen dat het bezit van een persoon op de dag des oordeels enkel alleen bestaat uit daden. Hetgeen wat hij aan goede daden in het wereldse leven heeft verricht. En deze daden worden op die dag omgezet naar hasanet, naar verdiensten. En ik heb ook aangegeven dat een daad, als je het hebt over een daad, dat hij minstens met het tienvoudige wordt beloond. En ik heb een vers aangehaald waarin staat dat iedere hasan die een persoon verricht, met het tienvoudige wordt beloond. Terwijl een seya, -ja, een slechte daad, enkel en alleen met het gelijke wordt bestraft. En dat is natuurlijk een blijk van de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Soms kan de beloning oplopen tot 700 keer zoveel als de daad zelf. En ik heb daarbij mij berust op een vers waarin staat dat Allah subhanahu wa ta'ala de daden van degene die hun bezit uitbesteedt op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala vergelijkt met eigenlijk zeven korenaren. En in ieder korenaar zitten namelijk 100 graankorrels. Dat is in totaal 700. Nou, dat geeft aan dat diegene voor zijn daad 700 keer zoveel wordt beloond. Dus 700 hasanat krijgt deze persoon voor de daad die hij heeft verricht. En welke daad, om welke daad gaat het hier? Om het uitgeven op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Een zaak waartoe wij jullie altijd aansporen. Waarnaar wij jullie altijd aansporen en zeggen van, geef uit op de weg van Allah subhanahu wa 700 keer zoveel worden jullie daarvoor beloond. Ik heb gezegd natuurlijk dat het bezit van een persoon op die dag bestaat uit zijn daden, uit hasanat. Maar er is wel een probleem waar we allemaal op moeten letten. Als de persoon andere mensen iets heeft aangedaan. Hij heeft de mensen van hun eigendommen ontvreemd. Hij heeft de mensen geschoffeerd, gescholden, geslagen, noem het maar op. Als hij dat niet in het wereldse leven aflost, dan zal hij op de dag des oorlogs met zijn het moeten aflossen. En daar wil ik natuurlijk een ieder voor waarschuwen. Dat heeft de profeet ook gedaan in de overlevering. Hij zei namelijk, als jij je broeder iets hebt aangedaan, in de vorm van onrecht. Je hebt hem iets aangedaan, dan zegt de profeet, vandaag moet je ervoor zorgen dat deze zaak goed gemaakt wordt in dit wereldse leven. Vandaag. Voordat er een dag aanbreekt waarin Dirham en Dinar geen waarde meer hebben. Dat kan je niet meer aflossen met Dirham en Dinar. Dat kan niet meer. Want dan gaat het eigenlijk af van je Hassanet. Heb je Hassanet, dan zal die persoon zoveel Hassanet van jou afpakken. wat natuurlijk gelijk staat aan het onrecht wat jij hem hebt aangedaan. Heb je geen Hassanet, dan zullen er van zijn CIA't een aantal afgepakt worden. en die zullen vervolgens. Aan de jou toegevoegd worden. Dus je hebt een serieuze probleem. Vandaar dat ik zeg. Let op. Je moet waakzaam zijn op deze zaak. Allah zegt. Er is niks wat aan hem voorbij gaat op die dag. Al is het maar te groot. Van een graankorrel. Van een stofdeeltje. Hij zal jou daarvoor laten boeten. Hij zal jou daarvoor ter verantwoording roepen. In een overlevering die ik ook heb aangehaald. Komt er op die dag. En dit is eigenlijk bedoeld voor degene. Die zich schuldig hebben gemaakt aan de grote zonde. En vooral als het gaat om zonde die betrekking hebben op rechten van anderen. Op die dag komt er iemand aanzetten die gedood is door een andere persoon. En die komt aanzetten met degene die hem heeft gedood. Met zijn hoofd in zijn hand. Hij is kennelijk door diegene onthoofd. En vervolgens richt hij het woord tot Allah subhanahu wa ta'ala. En hij zegt, o mijn heer vraag deze persoon waarom hij mij heeft vermoord. En hij brengt hem zo dicht bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dat ze voor al ars komen te staan. Zo dicht bij het ars komen zij te staan. En vraag hem zegt hij. Vraag hem waarom hij mij heeft gedood. Een persoon die dit op zijn geweten heeft. Wat gaat hij zeggen op dat moment? Hetzelfde geldt voor eigendommen van andere mensen. De eer van andere mensen. Als jij de eer van een ander hebt aangetast, heb je wederom een probleem. Want hij zal jou op die dag vastgrijpen en jou meesleuren en Allah vragen... om jou te laten boeten voor hetgeen wat je hem hebt aangedaan. Als het gaat om de rechtvaardigheid van Allah die dag... het gaat zo ver, beste mensen, dat er zelfs een verrekening plaatsvindt tussen dieren. Zelfs dieren. Alleen om te laten zien... zei een aantal geleden... alleen maar om te laten zien... hoe serieus deze zaak door Allah wordt genomen. Zelfs dieren, als ze elkaar iets hebben aangedaan... Dan zal Allah subhanahu wa ta'ala het recht van de ene, zal die laten zegenvieren En de andere die hem iets heeft aangedaan, zal die ook laten boeten daarvoor. Als ze klaar zijn, al die dieren, dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala, wees allen aarde. En dan zullen ze allemaal opgaan in aarde, veranderen in aarde. De keiver op dat moment, als hij er naar kijkt, dan zegt hij, oh Allah, ja leet je niet, oh Allah, kon ik maar in aarde veranderen. Kon ik maar in aarde opgaan, zegt hij. Kon dat maar. Maar het gaat niet. Dat gebeurt niet. Hij zal moeten boeten. Wordt ter verantwoording geroepen. Hij zal naar de hel Hij worden gebracht. Binnengesleurd. En hij zal voor eeuwig daar een verschrikkelijke bestraffing moeten ondergaan. Beste mensen, op die dag geldt maar één zaak. Dat zijn jouw daden. Jouw komaf. Jouw huidskleur, Jouw ras. Jouw positie in het wereldse leven. Hebben allemaal geen betekenis. Het enige wat telt is daden. Het zijn de daden beste mensen die zwaar wegen in de weeg staan. En die ook iets voor je kunnen betekenen. Ik heb een overlevering aangehaald van een man die naar voren wordt gebracht op die grote dag. En hij krijgt 99 dossiers voorgeschoteld. 99 dossiers, gigantische dossiers. En die dossiers zitten vol met wat? Met de slechte daden die hij heeft begaan. Het staat er allemaal in, geregistreerd. En die worden vervolgens aan de ene kant van de weegschaal geplaatst. En op het moment dat hij denkt dat hij vernietigd is, verloren is. Dan moet hij beginnen tegen 99 dossiers. Gigantische dossiers. Op dat moment komt er ineens een kaart tevoorschijn. Een kaart. Waarop staat La ilaha illallah. Deze man was een monotheïst. Deze man was iemand die Allah alleen aanbod. Ondanks het feit dat hij zoveel zonden heeft gepleegd. Op het moment zegt de profeet dat die kaart aan de andere kant van de weegschaal wordt geplaatst, dan vliegen de dossiers in de rond. Met andere woorden, ze kunnen de zwaarte van de kaart van la ilaha illallah niet aan. Ze vliegen in de rondte. En la ilaha illallah wint op die dag. Het zijn daden die tellen. Het zijn daden die ook op die dag de status van een persoon bepalen, beste mensen. Op een dag keken een aantal metgezellen... Naar de benen van Ibn Mas'ud. En Ibn Mas'ud had hele dunne benen. En ze begonnen te lachen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die zei op dat moment. Waarom lachen jullie? Ze zeiden. Het is omdat hij hele dunne beentjes heeft. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ik zweer bij degene. In wiens handen. Mijn ziel ligt. Die benen. Die zullen op de dag des oordeels. Zwaarder wegen dan de berg berghoedt. En dit geeft toch wel aan de grote positie van Abba Masud. De grote eer die deze man toekomt. Het zijn jouw daden die jouw redding brengen op die dag. Het zijn jouw daden die het voor jou opnemen op die dag. Het zijn jouw daden die voor jou gaan bemiddelen op die dag. In Sahih Muslim overlevering van Abu Umama. Radiallahu anhu. Daarin staat dat de profeet heeft gezegd. Ik raul quran Koran. Reciteer de Koran. Want de Koran komt op de dag des oordeels om het op te nemen voor de zijnen. Voor de mensen die de Koran plachten te reciteren. Voor de zijnen. Leest, zegt hij, Sorat al-Bakar en Sorat Ali Imran, zegt hij. Want ze zullen op de dag des oordeels als twee wolken, twee wolken tevoorschijn komen. En ze zullen het vervolgens opnemen voor de zijnen. Voor hun mensen. Die Sorat al-Bakar en Sorat Ali Imran plachten te reciteren. Beste mensen... Een van de zaken die zwaar weegt in de weegschaal, is een goede gedragscode. Een goed gedrag. De profeet zegt, een van de zaken die het zwaarst wegen in de weegschaal, is husnul khulq", Goede karaktereigenschappen, die wegen ontzettend zwaar in de weegschaal. En dat moet ons aan het denken zetten. Hoe is het gesteld met ons gedrag ten opzichte van Allah? Moet verbeterd worden. Wij moeten de voorschriften van Allah in acht nemen. De verboden zaken links laten liggen. En ook ons gedrag richting mensen moet verbeterd worden. We moeten de mensen hen geven wat hen toekomt. En we moeten hen adviseren wanneer wij zien dat ze fout zijn. En we moeten met hen op een goede wijze omgaan. Beste mensen, een andere zaak die zwaar weegt in de weegschouw zijn lofuitingen. Wikrullah. Ik een prachtige overlevering aangehaald waarin staat dat twee woorden, zegt de profeet, twee woorden die heel makkelijk uit te spreken zijn, zegt hij. Gafi al lisan. Maar dan zegt hij tegelijkertijd, Maar heel zwaar wegen in de weegschaal. Heel zwaar. En zeer geliefd zijn bij Allah subhanahu wa ta'ala. Habibتان إلى rahman. En wat zijn die woorden? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah Meer niet. Moet je voorstellen. Zo makkelijk is het. En het weegt zwaar in de weegschaal. Natuurlijk moet je natuurlijk wel bewust zijn van de betekenis daarvan. En je daaraan houden. En naar leven. Ook zegt de profeet dat, Alhamdulillah. لله, Alhamdulillah. Als een persoon Alhamdulillah zegt, en hij weet wat Alhamdulillah betekent, en hij leeft naar de richtlijnen van Alhamdulillah, dan zal Alhamdulillah mizen vullen, zegt de Profeet wasallam Dus beste mensen, zoals wij aandacht hebben gegeven aan wereldse zaken, wil ik tegen ieder van ons zeggen: wij moeten voortaan zeker meer aandacht geven aan het hiernamas, meer aandacht geven aan het hiernamas. Dat is wat wij moeten doen. Wij moeten erop waken. Dat we zoveel daden bij elkaar hebben gesprokkeld. Bij elkaar hebben verzameld. Dat de mizan uiteindelijk in onze voordeel zal beslissen. En dat wij het paradijs mogen binnen gaan.